Testament met Practice What You Preach. Goedenavond, dit is uh, Marcel van Kijk. Uh, ik uh, mag vanavond mijn eigen programma voor het eerst presenteren, dus uh, heel erg spannend allemaal. En, uh, yeah. yes, Testament, een van de grote uh, thrash metal bands uit Amerika. En ze komen uit Californië. En dat is een van mijn avondthema's uh, van vandaag. Uh, ik ga dus allemaal uh, thema presenteren. Elke maandagavond om 11 uur tot uh, 1 uur in de nacht... ga ik jullie uh, lekker wakker houden met mijn muzieksmaak. Uh, ja, dus wat ik zei, Californië is dus de, het onderwerp van vanavond. En natuurlijk komen er uit Californië veel... ...trash metal bands. De uh, Bay Area scene is natuurlijk de bekende scene. Uh, daar komen allemaal... Uh, ...trash bands uh, uit... ...onder andere San Francisco en uh, Los Angeles. Nou, de meest bekende... ...trash metal bands zijn natuurlijk Metallica en Slayer. En daar ga ik vanavond ook een aantal nummers... Uh, ...van draaien. Testament is iets... ...minder bekend, maar evengoed. Een, uh, een grootheid in de... ...trash metal scene. En we beginnen dus... Uh, ...met Slayer nu... Slayer is dus een van mijn favoriete nummers. En ik ga draaien 1 op Death, natuurlijk, dat is de meest bekende track van de Rain and Blood album. Hier komt ie. System of a Down en daarvoor hoorde je natuurlijk Slayer met Angel of Death. En dat was even een lekkere binnenkomer. Ja, System of a Down natuurlijk ook uh, altijd vet. Uh, ja, ik ben ermee groot geworden en natuurlijk. Uh, ja, dat was een van de eerste bands waar ik uh, mee kennis maakte. toen ik uh, naar metal muziek ging luisteren. Onder andere, ja, System of a Down, Slayer, Megadeth, Metallica, dat soort bands allemaal. Dus uh, ja, ik ben erg uh, fan van de trash en uh, nu metal. Uh, ja, de grote bands uh, in de Nu Metal uh, waren natuurlijk System of a Down. En er is nog een, een grootheid in de Nu Metal en dat is uh, Korn. En dat ga ik hier nadraaien. Maar nog even terugkomen op uh, Slayer natuurlijk. Uh, het is jammer dat ze niet meer bestaan, want uh, ja, ze zijn gestopt door uh, ja, ook het overlijden natuurlijk van uh, Jeff Hanneman in 2013. Uh, en ze hebben aangegeven te stoppen met toeren en met optreden en met, uh, ja, met muziek maken. Dat is wel erg jammer. Maar ze laten gelukkig gewoon uh, een goed oeuvre na. En ze hebben eigenlijk nooit uh, teleurstellende albums uitgebracht. En uh, ja, natuurlijk, uh, Rain in Blood is natuurlijk een van de beste albums... Uh, die ze hebben uitgebracht. En System of a Down, uh, ja, dat was het uh, debuutalbum wat je hoorde. Uh, ook een van de eerste albums die ik uh, kocht destijds. Dat ik jong was, uh, dat was al een jaar of 14, 15 geloof ik. <laughs> uh, Korn is ook, uh, ja, een van mijn favoriete bands. En daar ga ik nu ook een... Uh, een hele vette track van draaien. Een van de bekendste nummers, natuurlijk. Uh, de grootste doorbraak ook voor de band. En zelf beschouwen ze het ook als een van de beste albums die ze hebben gemaakt: uh, Follow the Leader uit 98. En daarvan ga ik draaien, natuurlijk. Uh, Freak on the Only.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 Death met Symphony of Destruction. Eerder uh, vertelde ik tijdens mijn uh, Metallica-uitzending bij Pim Grof... over de rol van Dave Mustaine uh, in Metallica. En de band die die daarna had opgericht, en dat was natuurlijk Megadeth. En dat is uh, een van de grootste, uh, vier grote trashing heavy metal bands van Amerika. En zij komen uit Los Angeles en uiteraard Californië. Uh, het nummer is afkomstig van het album Countdown to Extinction uit 1992. En uh, kwam uit als single. En dat is ook wel een van de bekendste nummers van deze band. Uh, ja, de volgende band. En trouwens wel eventjes terugkomend op de vorige, vorige, album, of, vorige nummer wat ik uh, draaide. Core natuurlijk met uh, Freak on the Leash. Ja, een van mijn favoriete nummers uh, zoals eerder gezegd. Uh, met uiteraard ook een hele vette videoclip. Check hem out. Echt heel gaaf gedaan. Ja. Uh, yeah. Dat uh, wou ik nog even kwijt. Ja, helaas, uh, Jonathan Davis is helaas niet meer zo goed bij zijn krachten. Want uh, hij, heeft, uh, hij had al zuurstofproblemen. Uh, en hij heeft ook nog eens corona gekregen, waardoor hij uh, aan de benademing uh, ja, optreedt. En dat is natuurlijk uh, heel vervelend voor die man. Ja, we gaan nu verder naar een volgende grootheid in de trash scene. En dat uh, is een van mijn favoriete bands ook. Uh, ook niet heel groot. Uh, ja, voor de echte metal fan natuurlijk wel. En dat is Exodus. En ook hier heeft Metallica um, ook weer een beetje invloed op. Want het nummer wat ik ga draaien is uh, met een gitarist van Metallica, Kirk Hammett natuurlijk. En het nummer uh, Impaler. MUZIEK Ja, dat was Machine Head met Davidian. En daarvoor hoorde je Impaler van Exodus. En er ging even wat fout met de jingle en de volgende nummer. Eh, dat ging niet helemaal smooth. Maar goed, eh, dat doen we dus even anders straks. Hier eh, wel, ja, Machine Head. Is natuurlijk ook een van de grootheden. Eh, maar nog even terugkomend op Exodus. Ja, zoals ik al eerder zei, dat eh, nummer was opgenomen met Kirk Hammett, eh, nou, de gitariste met Metallica, eh, ja. Exodus is een tijdje niet actief geweest, helaas. Uh, maar in de 2004 zijn ze weer elkaar teruggekomen met het album Tempo of the Damned. En daar staat dit nummer natuurlijk op. Uh, uiteraard uh, zijn ze ja, wel groot op het gebied van uh, populariteit. Maar uh, niet zo groot als Metallica natuurlijk. Uh, ze hebben wel steen uh, goede albums uitgebracht. Uh, waaronder uh, Bonded by Blood, Blushes of the Flash. Uh, dus ze zijn uh, zeker erg goede... Erg goede band, vind ik het. Uh, nou ja, wat ik zei, uh, Machine Head. Uh, dat is natuurlijk de band van Rob Flynn. Ze uh, zijn opgericht in uh, Oakland in 1992. Uh, ze begonnen een beetje ja, uh, als thrash um, metal. Uh, ze zijn ondertussen al heel veel uh, bezettingswisselingen geweest. Uh, maar hij is de enige die er uh, vanaf het begin af aan bij is gebleven. En eh, het eerste single uh, van hun debuutalbum, Burn My Eyes uit 1994, The uh, Vidian hoorde je dan, uh, was meteen een groot succes. Het album ging zo'n 400.000 keer over de toonbank. En dat was tot op uh, dat, ja, het moment dat de uh, debuut van Slipknot uitkwam, het bestverkochte debuutalbum ooit. Uh, we gaan nu door naar mijn uh, volgende uh, favoriete band. En ja, voor de mensen die uh, live meekijken op beeld... Uh, kunnen jullie mijn t-shirt zien. Uh, de band Fear Factory. Uh, dat is een van mijn grootste favorieten. En het nummer wat ik ga draaien is afkomstig ook van mijn favoriete album... The Miniature Factory En het nummer is natuurlijk Replica. En nog even terugkomend. Uh, helaas, ja... Uh, yeah is uh, de zanger uh, uit de band gestapt. En dat vind ik wel heel erg jammer. Maar goed, en Dino Casares, de gitarist guitar, uh, uh, van de band... Uh, die toert nu live met... Uh, Soulfly mee. Dus dat is ook wel jammer. Dus ik hoop dat er... Uh, ja, nog uh, een nieuwe zanger gevonden wordt. Daar zijn ze druk mee bezig. Uh, het laatste album wat ze hebben uitgebracht... Uh, Aggression Continuum is van dit jaar. En daar heeft uh, Burton Seabell gelukkig nog wel uh, op meegezongen. Ik heb helaas het album nog niet helemaal kunnen horen... maar uh, hij lijkt mij wel uh, erg vet wat ik al tot nog toe gehoord heb. Maar nu eerst terug naar uh, Replica van uh, Fear Factory. Uh, natuurlijk een van de beste nummers van hun, vind ik persoonlijk. Ha! Metallica met met Set But True. Ja, dat mag natuurlijk niet ontbreken in uh, deze aflevering. Uh, ja, natuurlijk ben ik eerder al te gast geweest uh, bij uh, Pim Groof uh, met Fan FM. En daar heb ik ook verteld over mijn favoriete band met en ja, het blijft natuurlijk mijn all-time favorite. Um, een nummer dat niet tijdens mijn speciale avond dus uh, aan bod kwam. Het is een van de hits van uh, Black Album. En naast Enter Sam The Unforgiven... Nothing Else Matters and Wherever I May Roam... was dit een van de vijf singles. En ook de vijfde single van het bestverkochte album aller tijden. En dit jaar is er een... Uh, ja, een... Uh, uh, anniversary uh, uh, uitgave uitgebracht. Ik wil eventjes het Nederlandse woord kwijt, maar... <laughs> Uh, nummer zelf uh, gaat over blind vertrouwen wat mensen hebben in een religie... en uh, de moeite die de mensen ervoor doen om hun geloof te praktiseren. praktiseren. Goed, een uh, verklaren dankzij de regel... I'm inside, open your eyes. Hiermee wordt bedoeld dat God in het hoofd van de mensen zit over iets in het hoofd gesproken. Een leuk ezelsbruggetje naar het volgende nummer... Uh, van een rap-metal-formatie. En uh, deze band uh, is ook een van uh, ja, mijn favoriete bands uh, op dat gebied. En zeker met dit nummer. En een bullet in the head. Afkomstig van een debuutalbum. En die ga je nu horen. You can't- Deze band komt uit Huntington Beach, California. En is onder leiding van zanger Jared. Het Dat is een mix tussen punk en rap en metal. Ja, dus een heerlijke mix. En hetzelfde geldt voor Rage Against the Machine natuurlijk. Dus uh, ja, die sloten mooi achter elkaar aan. Rage Against the Machine uh, natuurlijk uh, groter en bekender dan Het e. Er zullen niet veel mensen zijn die uh, deze, of Het P.E. hebben gehoord. Uh, ik heb ze uh, gelukkig uh, een paar keer live mogen aanschouwen. In uh, Utrecht onder andere en Tivoli. En ik moet je zeggen, dat was echt een belevenis, uh, echt een heel vet optreden. Um, ja, Sectella Rocha van Rage Against the Machine blijft natuurlijk uh, een van de ja, geweldige zangers. Helaas uh, is er nog niets nieuws in aantocht. Uh, ja, dat is jammer. En uh, ze hadden een tour aangekondigd, maar door COVID uh, moest dit helaas uh, worden uitgesteld tot volgend jaar 2000, 2022. Uh, we wachten maar weer af. Um, ja, nou, we gaan straks uh, door naar het uh, tweede uur. Dan ga ik jullie nog meer uh, lekkere metal songs voorschotelen. Uh, veel nu metal en ook wat harder werk. Dus in uh, ieder geval uh, blijven luisteren. En uh, nog even wat over uh, het PE. Uh, ze combineren dus uh, Diverse stijlen als rap, punk, metal en reggae. Uh, ze zijn uh, vooral erg, ja. Uh, yeah. Ze zingen vaak over politieke onderwerpen en vaak uitsieren in hun onvrede over de Amerikaanse presidenten en politieke keuzes. Uh, het rappen en schreeuwen van uh, oprichter en zanger Jarrett is een van de muzikale afwisselingen die ik zo lekker vind aan het P.E. Uh, Killing Time, uh, mijn keuze die ik uh, heb gedraaid, is uh, afkomstig van het tweede studioalbum Broke en een derde single ooit naar Ground en Serpent Boy van een uh, debuutalbum. Bartender is ook uiteraard een van de grotere hits van het album. Maar dit nummer vond ik toch even wat lekker. lekkerder. We gaan zo over naar het nieuws van het hele uur. Het is alweer 12 uur. Dus uh, hierna dus meer metal voor jullie. En ik ga ook nog even een album-release-lijst met jullie delen... na het volgende nummer van de Deftones. Maar eerst het nieuws van 12 uur zo direct. En die gaat zo starten...